De burgerwacht die in Florida een zwarte tiener doodschoot kan zijn proces in vrijheid afwachten. Dat heeft een rechter bepaald nadat burgerwacht George Zimmerman een borg van 1 miljoen dollar had betaald. Hij schoot in februari een jongen van 17 dood. Zimmerman zegt dat hij handelde uit noodweer, maar veel zwarte Amerikanen zien de dood van die jongen als een racistische moord. Italiaanse kunstexperts zeggen dat ze honderd tekeningen hebben gevonden die zeer vermoedelijk zijn gemaakt door de Italiaanse schilder Caravaggio.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 I wanna lay under you, oh child. you. Say you don't want no more fights, but a bitch like me on your Daar uh, is Die begonnen het uh, tweede uur uh, van deze Alternative FM op uh, donderdag 5 juli. We hebben gasten in de studio. Het zijn er drie van de vijf. Uh, drie uh, heren van Triptrigger. Uh, we sloten net af uh, met. Uh, het uh, nummer uh, van Cupgrass, uh, dat is uh, de andere kant uh, van Erik... om het maar zo te zeggen... is dat, uh, is dat uh, nou um, uh, misschien een voordeel... dat je met uh, meerdere stijlen... en dat je daar toch misschien iets... weer meeneemt voor TripTrigger... denk ja. je van... Uh, nou, er zit wel iets leuks in... wat ik uh, met TripTrigger ook uit uh, kan proberen. Is, is dat, uh, ja, absoluut. Ja? Niet in de laatste plaats... omdat uh, Capgras voor mij echt... voor een groot deel van de rest van de band... ook echt een soort van speeltuin is waar we mm. gewoon echt van alles kunnen uitproberen wat we normaal ja. gesproken omdat ik zelf daar natuurlijk ook heel erg buiten mijn eigen stijl omspeel. Ja. Is dat prettig? Uh, ja absoluut. Ja. Want dan uh, ja, ik merk dat ik daar toch weer op hele andere ideeën kom, kom qua partijen dan, uh, dan in andere bands en mm -hmm. dat kan ik dan later ook weer meenemen in, uh, in bands als Strip Trigger ja. en dat, uh, ja, dat is leuk absoluut. Oké. Okay. Um, ja, want uh, nog iets uh, wat, uh, wat we hebben gedraaid uh, waarvan je zei, oh dat uh, ken ik ook, dat is Ubrich. Ja, ja. Ja? Absoluut. Ja, ja. Ik, ik, uh, ik heb natuurlijk ook met, uh, met Chris en Marnix van Ubrich op het conservatorium gezeten. Dus... Ja. En dan volg je elkaar ook wel een beetje. Ja, ja. ja dat is ook een te gekke band. Ja. Uh, we hebben meegedaan de grote prijs ook, hè? Uh, onlangs. In de kwartfinale hebben ze gestaan. Ja, ze zijn door naar de halve finale. Zo, dat, uh, dat is, uh, dat is uh, heel netjes in ieder geval. Uh, ja. Dan uh, hebben we in ieder geval, uh, dat vind ik fijn om te horen. Er <laughs> is ook bij deze dan uh, de wereld in uh, geholpen. Uh, die zitten dus in de halve finale. Nou ja, ik weet dat, dat er in ieder geval één keer een halve finale in Haarlem plaatsvindt. Dat weet ik ook in Patronaat, dat gaat daar echt gebeuren ik weet niet uh, wanneer dat precies is het zal waarschijnlijk ergens in uh, september uh, meestal zijn, uh, de halve finales en de finale is natuurlijk voor uh, uh, de bands in uh, de Melkweg en voor de singer-songwriters is het uiteraard in Paradiso, dus dan uh, weten we dat ook weer uh, ja daar, daar zijn jullie als uh, Trip Trigger uh, nog niet uh, mee bezig uh, Grote Prijs van Nederland of uh, spookt dat wel iets uh, in, in je achterhoofd? Uh, Heren aan de andere kant Paul of Joost uh, Hebben jullie nou ja. een snode plan in die richting of niet? Het is wel zo dat we gewoon proberen Om komend seizoen weer overal in te schrijven Overal proberen te kunnen spelen zeg maar. Dus ja. wat dat betreft als, het, als wij ook worden geselecteerd daar Want het is ook nog een kwestie van een ja, geselecteerd, nou, worden, je moet een geselecteerd worden ja. Dan staan we er graag met alle liefde ja, want dat uh, is natuurlijk ook een podium om uh, je muziek uh, te laten horen en ja. uh, te laten zien. Natuurlijk. Ja. ja, en aangezien je daar ook alle kanten hebt, zeg maar, dus dat wij daar ook wel uh, in een bepaalde straat uh, thuis geplaatst kunnen worden, dan ja. is dat prettig. Want het is niet altijd even makkelijk met onze muziekstijl om een, een beetje een commerciële wedstrijd mee te doen. Ja. Ja, nee, dat, uh, dat, dat, dat, dat is het ook. Ja, maar muziek is eigenlijk geen wedstrijd. Peper Fischief zegt dat wel eens. Uh, bij, uh, nou, dat, dat, uh, dat heeft hij ook geroepen tijdens de Rob wordt hè Muziek is ja. geen wedstrijd. Althans met peren vergelijken, dat, uh, dat, uh, dat ging niet. Nee. Maar het is natuurlijk wel een manier om uh, je, te laten, uh, ja, te, je te laten tonen voor, uh, voor het publiek, neem ik ja. aan. En het gaat voornamelijk bij ons ook om van uh, we willen gewoon een avond lekker spelen, ons muziek uh, laten horen aan ja. de mensen. Ja. En ja, als de mensen lekker reageren en wij staan gewoon lekker op het podium, zoals eigenlijk uh, altijd. Ja. ja, dan is het al gauw goed voor ons, zeg maar. En als we dan gewoon zo lekker knallen en het wordt ook echt gewoon overgebracht zoals wij willen. Ja. Wat ook gewoon. Ja, dat vaak gebeurt. Dan, ja, dan krijgen we daar zelf ook veel meer energie en inspiratie van. En dat is gewoon. Uh, Nummer 1, eigenlijk. Ja. En wat daar dan weer bij komt, dat is uh, een tweede. Ja, uh, nou uh, is het zo. Uh, pff, ik ga hem toch even te sprake brengen. Ons vriend uh, Roel van Roy heeft uh, zeg maar Ethereal uh, in zijn uh, portefeuille zitten, maar ook jullie. Ja. ja, ja hij, doet hij doet iets met jullie, in ieder geval, toch? Ja. Hij probeert, ja. Ja, nou ja, Roel kennen we al een tijd. Dus. Ja? Uh, ben, hoe, is, hoe, is, hoe is die relatie tussen... Ik bedoel, hoe is die ontstaan? Uh, waar, ken je hem, waar ken je hem vandaan eigenlijk, Joost? Ik moet zeggen, ik ken hem al van de, van de middelbare school. oh Al zo lang. Ik, uh, ik heb zelfs bij hem in de klas gezeten. Ja, heeft hij, altijd, of heeft hij uh, op een gegeven moment echt belangstelling gehad... Uh, voor het beetje entertainment uh, gedeelte? Uh, ja, daar is natuurlijk wel mijn... Uh, is een de, mannetje voor. Zo ja, zo. ja, ja. Ja. Ja, hij is ook volgens mij iemand, hè, want ethereal dat is snoeiharde muziek, ja. bij jullie komt het aardig in de buurt, om het dan maar zo te zeggen. Heeft hij er iets mee? Want, uh, zolang ik hem ken eigenlijk sinds de voorrondes van Ethereal, weet ik gewoon dat hij een liefhebber is van dit soort muziek. Ja, zolang ik hem ken is hij inderdaad wel een liefhebber van alternatieve muziek geweest. Ja, ja. Altijd in de, in de rock, metal, punk ook nog geweest volgens mij. Ook nog? Ja, ja. Uh, is het zo, uh, uh, we, heeft hij een, weet hij nu een beetje de weg in uh, muziekland, om het dan maar zo te ja, zeggen? We mogen we wel hopen. <laughs> ja. Nee, volgens mij komt dat wel. Ja, ja sowieso. Want, uh, want, uh, want, uh, want ja, ik bedoel, met, uh, met Ethereal heeft hij uh, dus nu, nu uh, iets in handen waar. Maar misschien kan hij uh, telops jullie dan ook uh, meenemen in dat, uh, in dat hele verhaal. Ja, Ik, ik, ik, ik zit een beetje gek uh, hard op te denken of wat dan ook. Hoe knows? Ja, wie weet. Ja. Ja. Uh, is hij manager? Wat is hij dan precies? Begeleidt hij uh, jullie of uh, doet hij gewoon uh, een beetje uh, ja, hand en span dienst? Om ja. het uh, maar zo te zeggen. Uh, hij heeft natuurlijk zijn eigen bedrijf Roevaro ja. Productions. No, zin, ja. En uh, ja, hij valt daar dan onder samen met uh, Plof. Ja. En dat is eigenlijk meer onze manager. En uh, Roel die... Uh, die uh, begeleidt Plof ook weer zeg ja, ja. maar die uh, ja, ja. heeft ook zijn studie voorgehad en ja. die doet zelf ook meer in uh, entertainment en mediawereld mm. uh, en zo dus ja wat dat betreft uh, de, in ja, die uh, zin probeert hij ons ook alweer mee te krijgen ja want ik probeer het een beetje duidelijk te krijgen wat zijn rol in die zin een beetje is hè. want ik weet dat hij dus ook op de achtergrond ook bezig is met ethereal ja. uh, om dat ook uh, handen en voeten te geven om het uh, maar zo te zeggen ja. dus ja en en Daarom vraag ik het. Dat doet hij dus ook met ons. Ja. Door middel van uh, samen met uh, Plof te werken. En uh, ja, samen toch wel weer bepaalde punten zien te bereiken. Om ons dan weer verder te krijgen. Ja, ja, ja. Het is een uh, duidelijk uh, verhaal uh, vooralsnog eventjes hoe, uh, hoe die relatie uh, een beetje zit. Ja, uh, want uh, dat, dat vinden we altijd wel even leuk om, uh, om een beetje te weten hoe dat, uh, hoe dat werkt. Uh, Go Down van Kensington hebben we klaarsteem. Wat, uh, wat is uh, jullie uh, band met Kensington? Uh... Nou ja, de drummer Niels, die, uh, die is mijn uh, leraar, mijn drumleraar uh, ja. uh, geweest en zo. En uh, ja, ik ken hem eigenlijk ook al een uh, aantal jaartjes. Hij zat hiervoor ook uh, in Griffin en die bassist mm -hmm. die woonde bij mij al in de straat uh, van kleins af aan. Dus wat dat betreft de uh, wereld is dan toch wel weer klein. Ja, maar misschien heb je ook in deze tijd uh, elkaar wel eens hard nodig. Die, ja. Dat ja. Denk je? Ja, ja. Ja, toch? ja. Uh, dit nummer, Go Down dus van Kensington, op speciaal verzoek van de drie heren van Chip weer zitten. Het is dus, uh, fijn. Uh, Marcus is inmiddels ook uh, binnen. Dat uh, betekent dat we het even gaan hebben over uh, het, uh, het tweede nummer wat we hebben kunnen horen bij, uh, van Trip Trigger. Uh, ha, Marcus, ben je er ook? Ja, ja. ja. hij <laughs> is er ook. Uh, en we hebben wat extra microfoons, dus nu is iedereen voorzien van, uh, van microfoons. Uh, ja, dan mag je er nog één even er, uh, bij pakken. Ja, ga gewoon, uh, kom maar gewoon deze kant op hoor, uh, Paul. Uh, blijf, ni blijf niet staan. Blijf, uh, kom even lekker voor langs. Dan, uh, en gew gewoon even, even in, in die vensterbank zitten. Dan, dan komt het allemaal goed. Niet bijten dan. Nee, we bijten niet. Dus, uh, uh, dit was het tweede nummer. Ben even gaan we kwijt. Want het, oh, wacht even. Ik heb een Wat? Zo, zo. hartstikke idee. Uh, tweede nummer van uh, Autonomous uh, Dat heet trial and error. Uh, even in het kort. Is dit uh, serieus. Uh, ik denk dat jullie alle nummers uh, serieus uh, geschreven zijn. Maar waar heeft dit uh, betrekking op? Heeft, uh, hebben jullie erover nagedacht over de songs? Of staan die een beetje op secundaire plaats en gaat het meer om de muziek? Nee, ik, ik uh, schrijf de teksten zelf. Ja. Um, ik, uh, ja, ik zoek natuurlijk wel serieuze onderwerpen. Ik uh, ja. besteed er wel aandacht aan. Ja. Het is niet dat het echt gewoon alleen maar de muziek op de eerste plaats staat. Nee. Maar nou, wat. wat, wat uh, want nu komen we dus op het vlak van muziek maken en. ...tekst en noem maar op... Mm -hmm. waar, uh, ...waar kijk jij naar in de maatschappij? Kijk je echt in de, uh, heel specifiek in de maatschappij? Uh, ja, heel erg breed eigenlijk. Ja, toevallig is dit dan... Nog uh, uh, iets dichter met, uh, ah, met de mist. Ja. Toevallig is deze EP dan niet echt... Uh, ...op de maatschappij... ...maar eerder zelf om... ...zelfontplooiing, uh, autonomie... ...dat, dat ja. staat ook in de in ja de titel. Dat, dan, dat, is, dat verwijst hij wel naar natuurlijk. Ja. Precies. Uh, maar om te zeggen dat het hele album of het hele EP echt ma maatschappij kritisch of iets dergelijks is uh, Dat is nee, het niet, nee, nee. dat valt wel mee Ja, uh, wat, maar, ja, maar autonoom, uh, ja. zijn jullie, willen jullie ook echt niet uh, ergens, uh, ja hoe moet ik het zeggen jullie, Het is progressief, dus de, mm -hmm. het, tegenwoordig sowieso wel een stroming, maar hoe moet ik het zien dan? Um, op, op welke manier we dit zeggen? hebben? Ja, autonoom in de zin ja. van uh, wel onafhankelijk en maar ook uh, niet afhankelijk willen zijn van Is dat uh, een beetje de strekking nee, van het verhaal? het, of? het komt niet echt uit, uh, uit de muziek voort, moet ik zeggen ja. het, komt echt, uh, het komt meer uit mijzelf voort ja. um, De afgelopen jaren natuurlijk, uh, ik ben uit het huis gegaan, ik ben gaan studeren ja. ben, uh, Op verschillende manieren ben ik uh, zelfstandig geworden En daar, daar gaan eigenlijk de nummers toch wel over ja. Oké, en trial and error? Ja, is het. Trial lijkt me iets van een proces. En errors, dat is de fouten die je onderweg maakt. Is het leven is een proces. En de fouten die je erbij maakt, die helpen je, wat dat betreft, weer verder in het proces. Moet ik het zo zien? Ja, dat is het wel een beetje. Inderdaad, gewoon fouten maken en daardoor groeien. Vind ik een hele mooie. Wat wij zeggen, Erik? Dat is de Engelse uitdrukking voor vallen en opstaan. Precies. En daar gaat het nummer ook wel een beetje over ja. Denk ik ja, Joost dat... heeft de tekst geschreven Ja ja. Uh, ja, dat was het Dat was hem eigenlijk <laughs> Ja, oké. <okay. laughs> een duidelijk verhaal uh, Goed we gaan eerst even Dat, uh, nummer, uh, dat lange nummer even draaien dat, uh, dat nummer wat we hebben klaarstaan Dat is het uh, nummer van uh, uh, Tool uh, Wat uh, in de tweede cd uh, zit Volgens mij is het een uh, trackje 8 Als ik het wel heb dus Het duurt 9,5 minuut Marcus ik heb trackje 1 staan, die ja, maar 10 dat, minuten Ja, maar dan moet track 8 bezig ah, <laughs> We moeten Tool hebben dus, uh, En die is 927 als het goed is 923 Ja, oké, okay. dat, dat moet hem volgens <laughs> ja, mij zijn ja. uh, Hoe heet het nummer uh, ook alweer? Het heet Lateralis Lateralis, nou laat maar door. Ja, yeah, ethereal was dat met The Tyrant. Dat uh, uh, doet Marcus en mijn persoon ook altijd heel fijn. Dit in de oren klinkt. Ja. Yeah. Yeah. Eh, want, eh, nou ja, we waren er zelf getuigen van dat de heren eh, wonnen. Eh, wonnen. En eh, later, nou ja, daar was jij dan niet bij. Eh, de grote prijs nog een keer eh, wisten te winnen. Maar goed, eh, ik, ik, ik, ik moest toen ook op de avond eh, denken... toen, eh, toen jullie eh, zeg maar van het podium af struimden eh, bij, eh, bij het patronaat. En toen zag ik Erik en, en ik denk... Erik, ben jij niet een broer van Uri? <laughs> dat, was, dat was de allereerste vraag die ik, uh, die ik had. Maar uh, Erik, uh, geef antwoord. Nee dus hè? Nee, nee, nee. Ik ben geen familie van Uri. Nee, maar uh, de, de, jullie worden wel uh, met elkaar uh, wel eens een keer uh, door, door elkaar gehaald. Heb ik uh, een beetje Ja, uh, er, er zijn wel eens mensen geweest inderdaad. Die, die ons uh, vooral op een afstand wat moeilijk van elkaar oh. kunnen onderscheiden. <laughs> ja. Maar inmiddels heb ik mijn haar een stuk korter geknipt. Ja, dat zie ik. Ja, dus, want, uh, uh, toen was het uh, aanmerkelijk langer, uh, Klopt. kan ik, uh, was het tot uh, tot hoogte. Ja, iets langer nog. Ja, ja maar uh, is dat uh, een beetje gewoon uh, ja afscheid nemen van het feit uh, geen metal of wat dan ook? Want uh, was je een beetje metalganger of een uh, veel? Ja, wat ik, ik kwam ik kom van oorsprong kom ik wel uit uh, echt uit de metalhoek zeg maar. Mm -hmm. Maar nee, ik zie het niet als een afscheid van, uh, van iets. Het was meer nee. gewoon van ja, ik had al zeven jaar lang zo klang haar. Het werd tijd voor... Uh... Ja, nu is het onderscheid wel heel duidelijk uh, te maken. Tussen jou en Oeri. <laughs> dus, uh, dus dus uh, uh, waarom we dit draaien... Dat had uh, te maken met... Uh, de missing... Uh, met een van de missende personen hier in, uh, in de band. Uh, Björn, uh, die is er uh, niet bij. Maar maakt dus onderdeel uit van deze band. Ethereal. Dus, uh, de bassist uh, van, uh, van de band. Dat doet hij ook bij jullie, hè? Tri bij Trip Trigger. Ja. Ja, Want... Ja... Uh, wat, ik vind het zo kloter om dat te vragen Wat doet hij liever, ethereal of jullie? Ik zou het eigenlijk uh, aan hem moeten vragen Maar ik weet het antwoord wel hoor. Dus, uh, dat kunnen wij natuurlijk ook niet voor hem Nee, uh, nou zullen we het dan maar laten zitten uh, ja, uh, Maar uh, blijft hij nou, het Anders vragen Blijft hij er plezier aan om met jullie te spelen die indruk moet je toch wel hebben denk ik van hem ja we hopen het wel maar ja, nee, dat, <totstuk> ja. Uh, dat zit toch goed ja ja, ja, ja, ja, ja. ja. want het, uh, want, uh, want toen hij uh, uh, toen bij de Rob daar wordt uh, toen zag ik toch wel heel duidelijk dat hij uh, pot voort die gooide ze wel al uh, ziel en zaligheid uh, de, voor de tweede keer in toen ja zeker ja ja, ja het is gewoon van uh, wij maken sowieso hele andere muziek ja. en ja was dat meer bij hem denk je of uh... Ik denk nou, dus op een andere manier. Een gewoon. Andere manier gewoon. Uh, hij is ook uh, iemand van metal uh, oorsprong en ja, daar zit hij met Ethereal zit hij daar heel goed in. Maar ja. bij ons is het toch wel weer dat hij ja, meer uh, zijn eigen ding echt er dus in heen kan heen leggen. Ja, zeg maar. de, dus de, de bassist uh, zoals een bassist eigenlijk moet zijn. Want, uh, want meestal zijn de partijen volgens mij bij Ethereal redelijk strak. Ja, maar ja. Bij, en bij ons uh, bij, heeft bij hij juist ja, weer, meer vrijheid. Ja, dat en zo. wou ik zeggen, ja. Dus ja. wat dat betreft, uh, ja, op een andere manier, denk ja. ik. Ja. Nou ja, goed, het, muziek is beleven. Uh, bij Ethereal gaat het natuurlijk echt uh, met dik hout zagen met plank. Dus dan kan hij ook uh, flink, uh, flink ja. uh, jetsen om het maar om zo te zeggen Maar ja, wat dat er gaat uh, De creativiteit uh, vindt hij denk ik uh, Eerder uh, bij jullie uh, terug Omdat het wat minder, uh, minder strak uh, in elkaar moet, uh, moet ja. zitten Ja, dat ja, ja? Ja. Ja. zou heel goed kunnen ja. uh, uh, Bespel jij eigenlijk een instrument? Uh, of hou jij het alleen maar nee, bij zang? Nee, ik, uh, ik blijf gewoon lekker zingen Jij blijft gewoon ik, uh, lekker zingen? Precies ja, Het leuke is dat uh, Ja? Dat... ja. ja? Oh, ja. <laughs> is dat zo pijnlijk? Moeten we er niet over beginnen? dan? In een duister verleden, ja Nou ja de, de, de, de toetsenpartij in de rustige stukjes van, uh, van de EP, zeg maar Heeft, uh, heeft uh, Joost eigenlijk verzonnen Oh ja, ja ik, De basis ervan ja. ik, ik kwam er pas later bij uh, nou, dus, laat... dus toen heb ik dat stokje overgenomen ja, ja. En zeggen dat ik Die, die akkoorden uitgebreid inderdaad best wel mooi gespeeld <laughs> heb, ja <laughs> De, de akkoorden heb het, jij het kan uh... je inderdaad, wel neer op drie akkoorden, dat stuk. Ja, en de rest, dat, dat, dat, dat, dat, dat vult hij dan, uh, werkt hij dan verder uit, om het dan maar zo ja, te zeggen. Ja, daar heeft hij iets veel mooiers van gemaakt. Ja. Merk je dat, uh, dat hij dat beter kan uh, dan uh, wie dan ook? <lacht> ja. Ja. ja, in ieder geval beter dan heel veel mensen. Ja, Oké. Okay. Goed, we gaan nog één <lacht> nummer draaien en dan gaan we Suzanne uh, in de, de uitzending halen. Want uh, dan wordt het tijd voor het, uh, het, het voordragje van Suzanne. Dat het eerste donderdag van uh, de maand is. Uh, dit is uh, textures Die was meer van jouw andere, uh, andere afwezige, jouw broer Die was er ook Klopt. niet Textures. Ja. Uh, daar heeft Uri dan weer wat mee te maken hè. Dus, ja. Uh, ja. Ja, Zo is dat serieus, dat hij wel heel erg klein Wereldjes uh, klein ja. <laughs> ja, Maar goed, uh, wat heeft je broer met textures ja heel veel. Het is echt, uh, hij kan echt zijn ei daarin kwijt als je het opzet, dan leeft hij er helemaal in. En uh, de, de gitaarpartijen en zo, dat is gewoon, dat spreekt hem zo onwijs aan. Ja. En de manier hoe de nummers in elkaar zitten en zo. Hij blijft het gewoon super vet vinden. En ja, plus dat we wat dichterbij zijn gekomen omdat er ook gewoon de nieuwe bandleden komen eigenlijk een beetje uit onze omgeving vandaan Daniel en, uh, en Uri ja. dus ja, dan, dan wordt het wereldje dan kleiner mm. en ja en voor mijn broer is het echt gewoon een ding van, uh, ja, echt <laughs> gewoon te gek ja ja ja, ja, ja, ja, goed, we gaan hem uh, opzetten, hier is uh, Textures Nou, dat waren ze, de, de mannen van Textures. We komen zo dadelijk nog even bij de mannen van Trip Trigger even terug. Maar eerst, zaken die ook heel belangrijk zijn. En dat is zoals gezegd dat we één keer in de twee weken iets met poëzie, gedichten doen. Is al sinds, nou, ik denk sinds het voorjaar dat we dit, dat we dit doen, dit item... Veel langer zelfs al. Suzanne, goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, ja. het uh, is uh, de eerste donderdag en dan is het uh, jouw beurt om uh, wat, uh, wat, uh, wat voor te dragen op de radio. Uh, want uh, ik, ik heb het idee, jij, jij, jij had op je Facebook gezet, ik voel me niet zo prettig en... Uh, nou, dat heeft hij denk ik wel wat opgeleverd, toch of niet? Ja, zes gedichten. <laughs> ja, uh, uh, is dat, uh, is dat uh, gewoon als je dan op een gegeven moment uh, ja, uh, een beetje in de lappenmand zit, uh, ga je dan uh, ga je dan uh, uh, uh, wat meer schrijven? Hoe, hoe, hoe werkt dat dan bij jou? Dan? Uh, nou, ik denk omdat het me nu heel hoog zit en er gewoon niet uitkomt dat het wel uh, ja dat je dan in dat proces kom je steeds een stukje verder. Mm -hmm. En, uh, en uh, ja, dus dan een angstproces nu. Dus dan begin je van, oh god, hoe gaat dat dan worden? En dan, ja. en op een gegeven moment ga je ook lievere woorden gebruiken. Dus dan op een gegeven moment heb je dan zes gedichten. Ja, ja. Ja. ja. Uh, deze, wanneer heb je deze geschreven? Ik heb deze geschreven. Uh, yes. ik denk, uh, ja, ik... 20 juni. Ja, dat is, dat is nog niet zo gek lang geleden. Ik geloof twee weken oud is dit gedicht. Uh, ik denk nog niet eens, denk ja, nog niet eens twee weken oud, nee. Hey. Um, ja, uh, je zei het al, je, je zit dan als het ware in een, in een bepaalde maalstroom op, op, op dat moment. Uh, deze ook, als ik dit zo uh, even lees, dan, uh, dan, dan, dan lijkt het al alsof je ergens in vast zit. Ja, nou dat is nu iets minder. ja maar uh, ja, ik heb het soms nog wel van, nou uh, opf... god, nou mag niet. Uh, ja. <laughs> Hier mag het wel. <laughs> oh, nou, ja, nou, ja. nou ja, ik kan gewoon nergens heen en uh, ja. Het is dus zo, ja. Nou, ik, uh, ben, ik ben benieuwd. Uh, als je klaar bent, dan, uh, dan kom ik nog even bij je terug en dan uh, gaan we afscheid nemen, want dan ga ik even door met uh, mijn studio gasten. Dus uh, steek maar van wal. Ja, gevangen. Angst is als een gevangenis. Het sluit je op als in een dwangbuis. Je kan nergens meer heen. Het zet je hele lichaam vast. Eenzaam, onbegrepen, afgesloten, kijk je naar buiten door de getraliede ramen van je ziel. Je ziet het leven, de mensen buiten voorbij gaan. Je wil daar ook zijn, versier maken en lachen. Maar hoe hard je het ook probeert je te bevrijden, de angst heeft de sleutel in zijn hand en houdt je binnen. En als je denkt, hij laat me vrij, dan trekt hij je aan zijn elastiek weer terug. Maar ik heb toch niks verkeerd gedaan dat ik deze straf verdien. Ik ben onschuldig. Dus lezenslang dat verdien ik niet. Weet je? Hij kan me nu nog onderdrukken, me pijnigen en verzwakken, maar ik vind heus wel de sleutel van het hek of ik breek het ooit open. Want zo sterk ben ik wel. Ik ben sterker dan hij. En slimmer dan hij. En ik zweer je, wat het me ook kost, ik zal winnen. Ik ga vrijkomen. Dankjewel. Hij was heel erg mooi uh, voorgedragen. Uh, eigenlijk is het geen gedicht, het is meer poëtisch uh, zoals je dat uh, verwoordt. Uh, nou ja, uh, ik, ik, het lijkt me een heel duidelijk uh, verhaal. Je bent, uh, het is een soort uh, soortment van, uh, van uitbreken en uh, afrekenen met iets, toch? Uh, ja. ja. ja. Ja, als ik het zo even vrij mag interpreteren in dit, uh, in dit verband. Ja, het was op een uh, moment geschreven dat ik ineens weer het licht zag, zeg maar. Dat ja. is van, en nu moet ik weer verder. Ik geef niet op. Klaar. Ja. Ja. Goed, Suzanne. Dank je wel voor je bijdrage. Uh, ik, uh, ik kom niet uh, meer bij je terug, dus ik uh, ga nu de plekken van je afscheid nemen. En over vier weken, of in ieder geval uh, bij de eerste donderdag van, uh, van augustus, gaan we elkaar weer spreken. Prima. Dank je wel voor dit moment graag gedaan. Oké. Okay. Dat was uh, Suzanne uh, van Balen. Uh, een vaste bespeler één keer in de, in de, de maand. Uh, eerste donderdag uh, van de maand. Heren, het is uh, ook uh, langzamerhand een beetje tijd om, uh, om ook tot, uh, tot de slot uh, akkoorden van, uh, van de uitzending uh, te komen. Eén track hebben we nog niet gedraaid uh, van, uh, van de EP. En dan mag je mag jezelf invullen welke dat is. Dat is Mirrors. Ah. Ja. Ja. Als ik uh, Kevin, als ik iedereen is, mag geloven Is zijn uh, favoriete track in ieder geval Ja um, Ze zeggen als mensen het nog uh, terug willen luisteren Dan kunnen ze altijd naar onze Facebook En we hebben een Bandcamp, Reverb Nation We zijn eigenlijk overal te vinden ja. um, Bandcamp is ook uh, waar, waar dit uh, EP'tje op uh, terug te vinden waar is Waar niet he? te koop is inderdaad ja, en ja. Terug te luisteren. Uh, Is het uh, aan een prijs Of is het zoiets van ach uh, Wat maakt het uit ik vind wel eigenlijk, als je, als, je, als je de drie tracks. vind ik dat je er minimaal drie euro voor moet neertellen. Want ik vind één euro per track. dat vind ik, vind ik een schappelijke prijs. Daar komt het wel ongeveer op neer. Ja ja, ja, ja. Dus uh, dat, dat, dat zeg ik dan maar eventjes. Want. Uh, dat, ja. ja, ik uh, bedoel, ik hanteer ook meteen de norm. zoals die bij iTunes geldt. En dat, uh, dat is één euro per track. Dus uh, ja, ja dan, dan, dan denk ik dat je. Dan gaan we niet het vel over de oren heen trekken. We gaan ook niet een beetje moeilijk lopen doen om uh, ergens op een op goedkope manier. Nee, dit zijn hardwerkende muzikanten en die, uh, die doet het niet uh, voor niks. Uh, ja, de, de laatste, het is de laatste, uh, de la, hoe heet het nummer ook alweer, zei Mirrored. Ja. Hebben jullie ook een, uh, een Facebook pagina? Ja, yeah, zeker. Die ben je ook nog. Ja. ja even liken. Uh, mag je ook ons nou liken, hoor. Op alternatieve. Oh, dit is we wel lang gedaan. gedaan. Oh ja? Nee, ik oh, kom ja? eraan. Oh ja? Ja, <laughs> ja en we hadden hier twee weken terug gehad over de Cosmic Carnaval. Ja. Nou, uh, alleen Nick Schuiter had, uh, had gelijk. De rest uh, dus niet, hè? Dus, uh... ah, Oké, okay, nou, dan gaan we de rest even schoppen. En dan hebben Marcus en ik, altijd een, een vaste uitspraak voor. Uh, beetje, beetje jammer. jammer. <laughs> ja, zo doen we dat uh, wat dat er gaat. Nee, maar goed, we uh, vinden het uh, hartstikke leuk dat jullie geweest zijn. Uh, nee, ook. Ja, en uh, als uh, materiaal uh, gaat komen, dan uh, zullen we er uh, weer zeker aandacht aan gaan besteden. Want dit is echt gewoon al heel goed. En je hoort er aan af dat het bij Studio C zich is opgenomen. Dus uh, helemaal goed. Uh, dank jullie wel voor jullie komst. Bedankt. Uh, ja, graag gedaan. Uh, nou Marcus, het, het, het zit er zo wat op. We hebben nog, uh, nog een halve minuut. En dan, uh, dan hebben we de laatste track uh, die we erin uh, kunnen, kunnen stappen Volgende week uh, gewoon weer een reguliere uitzending. Uh, hoewel. Hoewel. Ja, er zitten wat interviews in van de Grote Prijs van Nederland. Dus uh, dat gaan we dan... Uh, de komende tijd doen, de komende twee weken. En uh, ik heb al uh, laten begrijpen: 30 augustus komt uh, Lenja, uh, dus Julia Reinhold, uh, naar de studio. En net bevestigd: Sooner Night, 6 september. Dus zit ook dat maar vast in je agenda. Zus de Groot revisited us again. Dus, uh, dus daar zijn we ook heel erg blij mee. Dus uh, dat uh, gaat uh, gebeuren. Dat was het, Marcus. Dat was het voor deze week. Ja, tot volgende week. Tot volgende week.